Oh, ter Bonjour. Uh, bonjour. Ben ik hier te voel? Van een uh, politie Au! <totstuk> Guido, hey, Peter. Oh. He, hij komt, komt bij me, Ja, Het is niks te vroeg, hè? Maar, wat doe ik hier? Anne. Wat is er? Guido, ja. Anne is in gevaar. Pluk ze hebben op haar geschoten. Rustig, rustig maar, Peter, dat beeldje je, je hmm. maar in. Er is niks aan de hand met haar. Nou, ik heb het gehoord, ik heb horen schieten. Ja. Dat kan kloppen, collega. Wie, wie bent u? Commissaris van der Meulen, politie Knokken. We waren hier net op tijd om twee zware jongens te onderscheppen. Er is even geschoten, ja. Eén van de twee is gewond. Het is dat wat u gehoord hebt terwijl u hier lag. Ja. Wat is er met mij hey, gebeurd? Ik heb je nog gewaarschuwd, hè, Pieter. Oh, wat? Echnaton, de zonneslag. Gido, geen spelgers, alstublieft. Pieter, jij hebt die twee mensensmokkelaars op je nest betrapt... en dat konden ze blijkbaar niet appreciëren. Hoe oh, oh. Mijn kop... ...wees blij dat het een harde is, meneer Van In... ...die staaf hier al eens gezien... ...voor hetzelfde geld slaan ze er u mee dood... Ja, ...mensen smokkelaars, hè... ...Karim Zogou en Ahmed Iskander... Ze zijn waarschijnlijk de leiders van een Albanese kosovaars netwerk... dat illegale naar Groot-Brittannië smoggelt. Ja, met de hulp van Freya Vinken. Wie? Ja, dat is iemand die we vanmiddag gearresteerd hebben... en die in verband staat met een aantal verdachte overlijders. Ah, ja, juist, ja. Nee, ja, help eens even. Zee, wat ga je doen? Ik ja, in geen geval hier blijven liggen. Kom. Maar help ik... mij opstaan. Wacht dan toch nog even tot een dokter is geweest. Hè? Je hebt misschien een hersenschudding. Het is heel gevaarlijk om recht te staan. Ja, ik kan natuurlijk net zo goed tegen die muur daar gaan spreken. Ja, doe dat. Maar wat ik nu zeker niet kan verdragen is gezag aan mijn oren. We gaan naar Brugge. Vrijja en haar vriendjes op de rooster leggen. Dus dan heeft Chantor ze niets mee te maken? Eh, uh, wie? Oui. Ja, nee, een buurvrouw van Adriaan Vinken en een van zijn trouwste adepten. Mm -hmm. Ja, ik had zo mijn eigen theorie ontwikkeld in verband met haar betrokkenheid bij de dood van haar goeroe, maar nou, wat jij me zojuist hebt verteld, Roger... Wat het forensisch onderzoek heeft uitgewezen, Hanna. Krijtens en Vinken zijn het slachtoffer geworden van dezelfde dader. Iets waar meester Buis en notaris Lorwaad blijkbaar moeilijk mee hebben. Ja, en ze zijn komen pleiten om er niet te veel ruchtbaarheid aan te geven. Oh, kan dat wel, Roger? Is dat geen vorm van tegenwerking van het onderzoek? Ze zijn mij privé komen opzoeken aan de loren en ze suggereerden het maar. Hm? Geen eisen of afdwingen. Dan zou ze toch wel een grondige reden moeten hebben. Mm, allicht, ja. Willen ze zichzelf uit de wind zetten? Dan is deze manier van optreden wel de beste manier om het omgekeerde effect te bereiken. Nee, nee, nee, nee, nee, ik denk niet dat ze iets met de zaak te maken hebben. Het enige waar ze echt bang voor zijn, is het schandaal dat eventueel kan uitbreken. En dan gaan ze zover om een procureur onder druk te zetten. Allee. Meneer Zogou, voor de laatste keer... Votre compagnon en vous, que faisiez-vous dans l'appartement de monsieur le roi? Attendre, madame Vinke. Pour faire quoi? Rien. Ach, mais, tu vas, c'est tout. Madame Vinke. Nou ja, madame... ja, het is al goed. hoort het, hè, mevrouw Vinken? Hij blijft erbij dat hij en zijn vriendje, dat nu in het ziekenhuis ligt, alleen maar tolken zijn. En niks te maken hebben met uw handeltje in illegale. Dat is mijn handeltje niet. Zijn zij zijn het netwerk netwerkleider. Nou, en u was uw handen in onschuld? Absoluut. U hebt niks met die heren te maken? Dat zeg ik niet. Ah, wat dan wel? Dat ik hen heb toegelaten het appartement in Knokken te gebruiken... tegen 2000 dollar per maand. 2000? Maar dat is dik 90.000 frank. En daar had u geen vragen bij dat ze dat wilden geven. Wat zou ik... 90.000 zeg, dat is geen uitzondering op de zeedijken. U wist toch waar ze mee bezig waren? Ik had geld nodig, commissaris. Ik sta alleen voor, weten. En ik was in verwachting. Ja, ja, dat kennen we, van een kussen, hè. Er zat een reukske aan dat geld, mevrouw Vinken. Wat zeg ik? Het stok bij de beesten af. Het enige wat ik gedaan heb, is het appartement verhuren. Aan ja, sukkelaars die het slachtoffer waren van de vluchtelingenmafia. Slachtoffer? Ze hadden er toch zelf voor gekozen? Tegen betaling van een pak geld. Ja, als ze dat ervoor over hadden, waarom niet... En niet in ze. ze hadden altijd een paspoort bij, ja. dus... Jansen en Jansen hier hadden natuurlijk valse papieren bezorgd. Oh, dat weet ik niet, ik ben geen expert. Ja, waarom ging u dan mee met die mensen tot in Zeebrugge? Toch om hen aan boord te smokkelen? Oh, nee, om hen de weg te tonen. Och ja, natuurlijk. Het zijn kosovaren, commissaris. Ja. De meesten van hen spreken amper een woordje Engels of Frans. Zo goed is Kander vroegen of dat ik hem kon begeleiden tot op de ferry, zodat ze niet verloren zouden lopen. Dus... Hoe edelmoedig van u. Maar het is nogthans de waarheid. Naar uw waarheid... Uw waarheid, mevrouw Vinke. En die klopt van geen kanten. Net zoals die van uw opdrachtgevers. Guido. Ja, Peter? Naar de gevangenis met dat stelletje lukkenaars. Wat? Maar u hebt het, u hebt het nou, recht Maar Mevrouw Vinke, drijf het niet te ver, hè. Recht is wel het laatste woord dat iemand als u in de mond mag nemen. Zal ik de officier van wacht voorwittige Peter? Ja, dat hij een combi bestaat. Okay. Vous allez me mettre en prison? Je t'en à mij aussi, monsieur Zogou. Dat heb je inderdaad goed begrepen. Zo'n protesten. Geen gij ook niet, hè? Ik heb me neergeklubbeld, Godverdomme. Wat veel zo'n dag is Wegwezen. En hey Guido, als je terugkomt, breng eens wat aspirine mee. Nog altijd hoofdpijn? Tot aan mijn tenen.